Middernacht, het begin van woensdag 4 januari. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Op het IJsselmeer zijn vanavond door de harde wind... twee binnenvaartschepen in de problemen gekomen. Een Duits schip sloeg alarm omdat het bij Urk water maakte. Twee reddingsboten en een sleepboot rukten uit... en een ander binnenvaartschip kwam te hulp. Tijdens het wegslepen van het Duitse schip... raakte ook dat tweede schip in de problemen. Het waaide zo hard dat een ruit op de brug het begaf. Er zijn geen gewonden gevallen...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 Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op stevige buien... met zware windstoten. Overdag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt dan 9 graden. In de middag en avond weer veel wind. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Durf jij? Het zou zomaar de centrale vraag in het leven van mijn gast kunnen zijn. Een vraag die ze overigens meestal met ja beantwoordt. En dat leidt tot de meest bijzondere artistieke combinaties in het theater. Goedenacht. En van harte welkom bij Casa Luna. U kunt ons trouwens volgen via Facebook of via Twitter. Maar als u echt helemaal niets wilt missen... dan kunt u zich via onze site abonneren op onze nieuwsbrief. casaluna.nchv.nl. Dat is het adres van onze site. Ja, durf jij. Het was ook de titel van de met goud bekroonde cd... die zangeres en actrice Ellen Tendamme in 2009 uitbracht. En zo, met die gouden plaat, werd haar moed beloond... om voor het eerst een Nederlandstalige cd te maken... Eerder durfden ze al een voorstelling vol Duitse liederen te maken. Van Nina Hagen tot Marlene Dietrich. En in Cirque Stiletto betonen ze zich een ware circusartiesten. Avond aan avond overleefde ze bijvoorbeeld een bloedstollende messenwerpact. En nu durft ze opnieuw. Verlegt ze opnieuw haar grenzen. Want vanaf vrijdag treedt ze op. Samen met het kamermuziekensemble Amsterdam Sinfonietta. In de nieuwe editie van hun nieuwjaarsvoorstelling Breder dan klassiek. En goeienacht. Van harte welkom. Feindje bent. En in de komende twee uur trek je ook live bij ons op. Het keyboard staat klaar. Je gaat dan liedjes zingen van een CD die er nog niet is, maar die wel ja, bijna ja, verschijnt. Ja. Het regende zon. En we gaan natuurlijk ook praten over die voorstelling die je maakt met Amsterdam Sinfonietta. Laten we alvast even een heel klein stukje beluisteren van die voorstelling. Samen met Amsterdam Sinfonietta. Een opname uit de wereld draait door. Ellen, deze week heb je de muzikanten uh, voor het eerst ontmoet voor de repetities. Vrijdag is jullie eerste voorstelling al in Groningen. Hoe was dat om ineens tegenover uh, nou, meer dan twintig strijkers te staan? Want zo groot is dat als zoal. <laughs> nou, ik voel me wel thuis, hoor. Uh, ik, ik ben uh, per slot van rekening klassiek opgeleid als, uh, met viool uh, als kind. En... Uh, dus ik vond het heel erg leuk. Uh, het voelt altijd heel uh, luxe om een uh, orkest achter je te hebben. En, uh, en ook niet, dit zijn echt niet de minste mensen. Dit zijn uh, solisten die samen een orkest, of zij noemen het zelf een ensemble, uh, vormen. Omdat er is geen dirigent. Um, het is ook geen orkest, omdat er geen blazers uh, bij zijn. Ehm um, maar omdat zij heel erg goed zijn... en ook aan zelfstudie doen, thuis... wat niet heel gebruikelijk is... want orkesten repeteren vaak voor één dag... gewoon ja. stukken, krijgen papieren voor hun neus... en dan spelen ze één keer en klaar. Um, ze zijn heel ambitieus. En dat is heel leuk. En ze zijn ook in voor gekke dingen... En dat is leuk aan het Amsterdam Sinfonietta. Dus uh, nee, ik vond het heel erg, heel erg, heel erg leuk. Weet je dan je ja. een beetje wennen aan elkaar? Want je, je zegt, ik ben klassiek opgeleid. Je hebt viool gespeeld uh, vroeger in je jeugd. Maar heb je daar later ook nog iets mee gedaan? Nou, die, die viool heb ik vrij uh, snel uh, aan de wilgen gehangen. Ik ben gaan zingen en toen piano gaan spelen en gitaar. Want het was allemaal veel makkelijker om popliedjes te schrijven en te maken. En vond ik allemaal veel stoerder. Dus ik, ik heb die viool een beetje weggemoft tot ik weer in een punkband was beland. Dat heette Sovjet Seks. En toen dacht ik, hier kan het weer. Hier mag het weer. Hier heb ik die viool weer uit het stof gehaald. En vanaf toen, ja, dat is inmiddels alweer 20 jaar geleden eigenlijk. 15 jaar geleden. Sindsdien komt de viool ook weer live tevoorschijn. Ook bij bandoptredens en... En ook zelfs bij het circus en uh, alles. Ja. Ga je ook spelen uh, in de voorstelling met Amsterdam Sinfonietta? Ja, dat ja. Ja? Ja, vind ik wel eng, want zij zijn natuurlijk heel goed. Maar hoe, doe, hoe kijken ze naar daar? Dat vinden ze heel leuk. Ja? Dat heel cool. Ja. Ja. Jij bent natuurlijk niet de, de, de, het, de uh, gedroomde klassieke violisten zoals zij dat uh, zijn. Uh, nee, maar zij vinden, ik ben natuurlijk zangeres. Dus het is dus voor mij uh, een bijzaak. Uh, iets wat ik kan gebruiken... Net als gitaar of piano doe ik ook. Maar ik ben geen uh, solist, zoals zij dat wel zijn. Ik ben de zangeres die alles combineert. En uh, ja, dat vind ik nou helemaal leuk. Dus uh, dat is mijn ding, ja. Nou sta je daar straks uh, in Groningen voor die eerste voorstelling. Uh, afgelopen maandag, gisteren, dus zijn de eerste repetities van start gegaan. Dat is vrij kort, hè? De tijd die je hebt om je uh, samen voor te bereiden op zo'n eerste voorstelling. Nou, dat valt wel mee. Want je bent natuurlijk al maanden daarvoor... Uh, met een artistiek leider in gesprek over repertoire. En met arrangeurs ben je mm -hmm. ook al maanden van tevoren bezig geweest... om het voor te bereiden. Dus dat kost het meeste tijd, het voorbereidende werk. En normaal, wat ik zei, met een klassiek orkest... is het heel gebruikelijk dat je maar één repetitie hebt... en elk stuk maar één keer aan bod komt. Dus er is helemaal geen ruimte om dingen te verbeteren of te veranderen... Of uh, en in dit geval is het al heel luxe hoor, voor een uh, klassiek ensemble om een hele week met z'n allen, met een groep van uh, bijna dertig man. Er zit ook nog een gitarist en een symbalist en een uh, drummer uh, bij. Um, om daar zo lang mee te repeteren. dus is eigenlijk een luxe. Dus wat dat betreft ja. niets te klagen? Nee. Jij hoefde niet aan hen te wennen, want van die VO was jou vertrouwd... die klassieke muziek was je van kinds, kinds af aan al vertrouwd. Moesten zij een beetje aan jou wennen? Want <laughs> veel van, van de leden van Amsterdam Sinfonietta kennen jou misschien als... Uh, uh, rockzangeres of als circusartiesten... of als vrouw van mooie Nederlandse liedjes. Maar kennen jou nog niet als iemand die, die uh, uh, in zo'n ensemble een rol gaat uh, vervullen. Mm. Nee, nou ja, dat zou je aan ja, hun moet moeten vragen. Maar het is wel een, er is, is een groot verschil tussen een popband en een orkest. omdat uh, Een orkest speelt in principe alleen wat op papier staat. Als je dat niet goed hebt voorbereid of als je dingen anders wil. Je kan niet even zeggen van, ah, joh, speel even. Eh, speel even. Nee, maak daar maar een meneer CD van. En uh, doe dat drie keer. En daarna maken we gewoon een einde. Rock and roll, einde, ba, ba. Of on cue. Weet je wel. Zo werkt het niet. Het is echt heel raar. Ze zijn echt gewend. Het moet precies genoteerd staan. Alhoewel zij nog wel meevallen, trouwens, eerlijk gezegd. Maar kan het, erger. het kan inderdaad heel erg zijn. Dat je niet, Totaal niet flexibel. Gro Zo'n grote groep al helemaal niet. En klassiek geschoolde mensen zijn het absoluut niet gewend om te improviseren. Of à la, à la uh, improvista iets te doen. Dus jij moet je meer aanpassen dan zij dat moeten, waarschijnlijk. Ja, ik moet even geduld hebben. Want dan moet ik tegen de arrangeur zeggen: van, Nou kan dat eindje niet anders, ik moet het niet zus of zo, en dan moet hij er daar weer een dag aan besteden om dat precies zo op papier te krijgen en te kopiëren dat iedereen zijn eigen partij voor zijn neus krijgt. Iedereen krijgt alleen zijn partij en niet het hele de hele partituur. Nee, nee. Ja, dat soort dingen. Dat kost allemaal tijd en dat is een logapparaat en een groot orkest. En heb je dat, dat, je dat is, geduld? Vind ik, vind ik heel moeilijk, ja, want ik denk van ja, uh, snip, snip, met een met een als je met weinig muzikanten bent en een beentje of zo, dan gaat het wat dat betreft sneller. Maar als zij het eenmaal uh, weten wat ze moeten doen, dan zijn ze daarin perfect. Zij, zij kunnen weer razendsnel lezen. Ja, ja. Weet je wel, die uh, de drummer die erbij zit nu? Die is. Die, die, die, die, die, die, die was de eerste repetitie overal te laat. Omdat ik helemaal niet zo snel kon volgen, allemaal. Want die komt weer uit de pophoek. Anyway, dat is echt grappig al hoe die wereld, Dat Daar gaat die show ook over. Het, is, het heet Breder dan Klassiek. En het gaat om de crossover. De grenzen opzoeken van wat met een klassiek ensemble kan en wat er met popliedjes kan in zo'n setting. Nou, dat is juist je... het spannende eraan. Voor jou is dat op ja. je lijf geschreven, want uh, opnieuw heb je dus die vraag... durf jij positief beantwoord? Daarover ga ik straks uh, graag verder met je praten. Maar laten we eerst even luisteren naar het bericht dat is ingesproken gisteren... door Lex Bolmeijer, mijn huisgenoot, op het uh, antwoordapparaat. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Elko, je hebt de altijd avontuurlijke Ellen ten Damme te gast... die nu weer op pad is met Amsterdam Sinfonietta en de klassieke muziek. Dus dat is ook wel weer heel spannend. Maar is mijn vraag of er ook rituelen zijn of tradities... die dus vanuit het verleden zijn overgeleverd waar zij juist aan vasthoudt. En is er iets dat heel persoonlijk is voor haar? Uh, dan is dat misschien een mooi startpunt voor het gesprek met haar. Ik wens je veel plezier. <lacht> Lex Boomeyer... Is er iets bij al dat avontuur dat je inderdaad aangaat in je carrière... ...omdat kenmerkt jouw carrière, hè? Is er nou iets wat, wat eigenlijk altijd wel weer terugkomt? Iets waar je jou aan vaststaat? Uh, nou, je zou in een zekere zin kunnen zeggen dat ik altijd hetzelfde doe. Ik treed op. Dat vind ik leuk. En dat kan in heel veel hoedanigheden met een orkest... ...met een band in mijn eentje, met een trio, met een duo... ...met een circus, met acrobaten erbij, met dansers erbij... ...zoals ik ook ga doen met Scapino Ballet in februari... Uh, het, is, het komt misschien allemaal voort uit uh, <coughs> um, ja, willen performen of communiceren via muziek. En dat kan je natuurlijk doen op een barkruk uh, met één een, een gitaar. Maar ik vind het dan toch leuk om nu nog enigszins jong en flexibel ben en soepel in de heup. <laughs> vind ik vind het leuk om daar iets meer aan toe te voegen visueel voor de mensen. Om een soort totaal plaatje te creëren. En dat kan heel goed in een theater of een groot podium. Um, eigenlijk is, is dat een constante en dat is geïnspireerd op... Uh, misschien wel dat ik ooit een show heb gezien van Kate Bush op televisie... Die ene toernee die ze ooit heeft gedaan. En het was ook een, dat zijn dat waren popliedjes met klassieke invloeden. Uh, mooie melodieën op een theatrale manier gebracht. Met dansers, met uh, decor en verkleed dingen. Maar toch was het een, persoonlijk, een personality show. Maar met uh, wat één wat geheel vormde alles bij elkaar. En toen ik dat zag als klein kind dacht ik... Oh, ja. Zoiets, dat is wat ik uh, wil of zoek of zocht. Dus mijn, muziek is en voor jou een is... manier om, om jezelf te laten zien... en laat je dan als het ware met al die verschillende soorten voorstellingen... steeds een ander aspect van jezelf zien? Ja, er wordt steeds iets uh, uh, benadrukt of uitgelicht. Uh, ja, ik, eigenlijk komt dat weer voort uit. Dat ik, als ik, dat ik maar geen saai leven heb of zo. Ik vind het gewoon leuk. Ik, ik heb gewoon, is dat een ik, ik, angst om keer een saai ik... leven te hebben? Nee, nee, mijn leven is nog nooit zijn geweest. Maar... Nee, maar dat probeer je ook <laughs> ja, met alle middelen ja, te voorkomen. Ja, yeah, never a dull moment. En, uh, ja, ik weet niet of ik daar bang voor ben, maar het is in ieder geval niet zo. En uh, mm, Een beetje het gevoel van uithalen wat erin zit of zo. Maar kijk, de ene keer heb ik juist wel zin om in mijn eentje... Lekker rustig, geen bombari. Ik ga niet op mijn handen staan of wat dan ook. Ik ga gewoon alleen achter een vleugel een half uur alleen maar liedjes spelen. Daar heb ik ook wel eens zin in. Dus in die zin... Ja. Maar de constante is dat je je wilt laten horen. Dat je wilt laten horen wie je bent, als het ware. Uh, ja, ik heb in ieder geval gemerkt dat, uh, dat vind ik wel leuk van deze leeftijd, dat je ook terug kan kijken. Dat je denkt van oké. Okay, Want je bent inmiddels ik, begin 40. Ik ben uh, boven de 40. En dat je denkt van oké, okay, ik ben eigenlijk, ik ben gewoon artiest geworden, dat is het. En ik hoef niet meer uh, per se te emigreren. Ik hoef ook niet uh, astronaut te worden of architect. Of wat je dan wel eens denkt, van moet ik niet boerin worden toch gewoon? Of bij een bloemist werken of zo. En dan denk ik toch, nee, nee. Het is de goede, dus, goede keuze dus is toch geweest. wel wat ik doe. En ja. Ik heb ook nog nooit een pizza bezorgd of een, in een bar gestaan. Ik heb eigenlijk vanaf mijn tiende eigenlijk al dit soort dingen gedaan. Ja, op de, op de middelbare school, later op de Kleinkunstacademie, eh, in popbandjes, noem maar op, in allerlei settings. Ja, maar het dus gaat om jezelf te laten zien en jezelf factor. te laten horen. Ja, ja en iets, iets, iets moois te proberen te maken. Ja, en misschien wel, ja, je zoekt toch eigenlijk naar een. Uh, een soort evergreen of een soort ding wat voor de eeuwigheid mooi blijft of zo. Misschien is dat wel En heb zoektocht. je dat al gemaakt? <laughs> heb je die evergreen ik, al gemaakt? Dat ga ik niet zeggen van mezelf, want dat is het. Nee, want dan zou ik stoppen met zoeken. Maar... Dus eigenlijk mag je die evergreen nooit maken? Nee, want je wil altijd weer verder of beter of meer of anders. Of... Dus het is ook een stomme vraag om je te vragen of die evergreen misschien op je nieuwe CD staat die binnenkort verschijnt. Het regende zon. <laughs> ja. Dat, kan, dat ga ik ook nooit vanzelf zeggen of zo. Dat zou, nee, nee, dat kan ik. Ik ben niet iemand die zegt van oh, moet je horen. Kijk eens wat ik nou heb gemaakt. Of zo. Er zijn wel mensen die dat kunnen. Zo van. Dit is te gek! Of zo. Nee, ik heb, ik heb enorme schroom om überhaupt iets te laten horen. Het duurt voor mij uh, heel lang. Voordat ik me daar overheen zet. En dan een vertrouwenspersoon eerst iets kan laten horen en dan oké. Okay. Vanaf dan kan ik het uh, misschien op een cd zetten. Of, van dan, van dan is het uh, in de wereld of wordt het een abstracter ding. Maar in eerste instantie is het heel privé. Een, een liedje wat je maakt ja. of zo... Die privé staan al op de cd. De cd is alleen nog niet uit. Dus we hebben een soort primeurtje vanavond... met, met nieuwe liedjes van de cd. In een hele mooie akoestische versie. Uh, de, de piano staat hier achter ons. Wil je een liedje laten horen alvast? Van dat album, Het Regende Zon. Uh, en uh, ondertussen vertel ik eventjes... dat als u nou ook foto's wil zien van Ellen ten Damme... tijdens de repetities in Amsterdam... samen met Amsterdam Sinfonietta... of hier vanavond in de studio van Casa Luna... dan kunt u kijken op onze Facebookpagina. Inmiddels is Ellen uh, achter, uh, achter de piano aangekomen. En welk liedje ga je als eerste voor ons zingen? Ik ga het titelnummer doen. Het regende zon. Ellen en Damme. Het regende zon. Die dag in het Noordstation. Toen jij naar me toe kwam. We omhelsden elkaar...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 Het regende zon, die dag in het Noordstation. Toen jij naar me toe kwam. Het regende zon, oh. Jij had een taak, een adres.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 Maar je kneep in mijn hand en zei dat een ander en dat de dingen... Blaren die dood zijn, de passen verstorven. Wat een mooi liedje. Een liedje dat de potentie heeft om nooit meer uit je hoofd te gaan. En die ene zin die ga je ook niet meer vergeten. Hè? Het regende zon die dag in het Noordstation. Ja. Ellen ten Damme met de titellied van haar nieuwe cd. Het regende zon live in Casa Luna hier bij de NCFW op Radio 1. En Ellen, um, dit liedje speel je ook straks met Amsterdam Sinfonietta? Ja, dus dan komen strijkers bij. En... Oh, dat hoor ik al helemaal. Dat wordt echt heel romantisch. Hè? Ja, ja kippenwaar liedje, hè? Dit, dit liedje heb je zelf geschreven, maar met dank aan een grote Nederlandse schrijver. Ja, Remco Kampert. Vertel eens hoe dat liedje tot stand is gekomen. Ja, dat is wel grappig, want ik heb met... Ik heb sinds Durf jij, die CD, een soort afspraak met Ilya Vijver... dat hij schrijft alleen teksten voor mij. <laughs> uh, en ik werk eigenlijk alleen met hem. Of met mezelf. Ik schrijf alles zelf. Uh, maar af en toe komt er zo'n opdracht voorbij dat je denkt van ja, dat vind ik toch leuk... Uh, Renko Kant heeft 40 jaar geleden een gedicht geschreven. Dat heette Denkend aan Jacques Prévert en Jozef Kosma. Nou denkt men misschien, wat is dat in godsnaam? Dacht ik ook eerst. Maar dat zijn de schrijvers van het lied Les Feuilles Mortes. Mm -hmm. Of wel Autumn Leaves. La da da da, la da da, da la da da, da la da da, da Zo'n da. heel romantische uh, chanson. Ja. En... Um, Blijkbaar heeft hij een soort persoonlijke ervaring in Parijs gehad... waardoor hij dat gedicht heeft geschreven en erbij had gezegd... dit is eigenlijk een soort chanson. Het zou leuk zijn als er ooit iemand daar muziek bij maakt. Het is nooit gebeurd, tot een maand geleden. Dus veertig jaar later uh, uh, ben ik gevraagd om daar muziek bij te maken. En wie vroeg jou daarvoor? Ja, een of andere commissie. <laughs> uh, voor de feestcommissie van het leven is verrukkelijk. Er is een soort jubileumuitgave uitgekomen... Rondom het werk van Renko Kampert. Ja, dat is waar. Dat en er was een ja. happening omheen. En dan was het leuk als ik dan als verrassing dat gedicht zou zingen. En uh, ik heb heel lang naar die tekst zitten staren. Want ik kwam er eerst helemaal niet uit. Er zitten namelijk hele rare woorden in. Uh, of Moeilijke woorden. Uh, en toen heb ik toch iets gevonden waardoor dat erin past. En, uh, want ik durfde niks te veranderen natuurlijk. omdat. Renko uh, uh, Kampert? Ja, en dan kon hij overleggen ook niet. Want nee. het moest een verrassing zijn. Dus. Uh, Um, goed, dat heb ik daar uitgevoerd. En hij was zeer verguld. En uh, ja, dat was een hele leuke... Want ik heb ook de eerste drie noten van het lied. Dat zijn ook de noten van... Uh, The Falling Leaves. En het is ook een soort driekwart, beetje soms -som Ja, um, het zit in hetzelfde steer. Ja, dus dat heb ik heel erg geprobeerd. En ik vind het, ja, het is wel redelijk gelukt. En... Uh, ik ben er wel blij mee. Ja. En ik heb een paar woorden uiteindelijk zei. Oh, maar als ik wist dat het echt een lied zou worden, had mij dan gebeld. Want dan had ik ook een paar woorden verander, willen veranderen om dat makkelijker te maken voor je. En, uh... Ja, goed. Nou, het is toch dat mooi om de tekst leuk. van Kamper te kunnen zingen. Ja. En dat is ook wel uh, de, de uh, reden die je dan uh, kunt aanvoeren naar je vaste schrijver. Ik wil je alleen dat Want hij is belangrijk voor jou. Uh, hij heeft veel teksten geschreven op je eerste Nederlandstalige cd. Durf jij? Je, je, je grootste cd-succes tot nu toe. Voor jou was dat ook weer zo'n kwestie van letterlijk durf je. Want je had het daarvoor in het Engels gezongen. Je ja. had het uh, Duits gezongen. Ja, nooit in het Nederlands nog maar... niet. Nee, nee, dat is waar. Jij kwam gewoon uiteindelijk uit de pophoek... Uh... Het moest gewoon Engelstalig, dacht ik. Want het klinkt lekker. Is ook zo. Het is heel moeilijk om het Nederlands een beetje lekker te laten lopen. Of dat het niet uh, afleidt of het te onig of te hoekig klinkt, of wat dan ook. Of de cliché. Ik weet het is moeilijk. En, uh, maar doordat er ook door een opdracht weer, voor, voor een van de tv-programma's, moest ik een gedicht op muziek zetten. En dat was van uw vijf. En toen dacht ik van hé. Hey, ja, ik vond het toch wel heel leuk om uh, ook geïnspireerd te raken door een tekst, zeg maar. En in plaats van dat alles uit jezelf komt. Dat mm -hmm. vond ik wel leuk uh, om andere werkwijzen. En uh, daar is gewoon zo ontstaan. Het is niet dat ik bedacht had van ik ga nu in het Nederlands helemaal niet. Dat was ik niet van plan eigenlijk. Maar hij heeft nee. je weten te overtuigen ja. door zijn tekst. Ja, en inmiddels schrijf ik dan ook zelf uh, af en toe teksten weer. Dus dat is wel maar leuk. ook in het Nederlands? ja. Dat moet wel heel spannend voor je zijn, dan. Ja, maar goed, aan de andere kant van: Jezus, ik ben toch een Nederlands. En ik ben op, Heb ik op de Kleinkunstacademie gezeten. En ik heb Nederlands gestudeerd ook nog. Ja, alle. alle Waarom eh, eh, zo? Eh, toch? Richt, <laughs> eh, wijzen al in die richting, maar dat is ja. al niet te binnen. Ja. Maar deze cd die je nu gemaakt hebt, ligt die in het verlengde van Durf Jij? Ja, zeker. Zin? Ja, ligt in het verlengde. Maar hij is iets extremer. Aan de ene kant gevoeliger, nog echt zeer. Uh... Hartverscheurend, als het ware. En er komt, het wordt eigenlijk een dubbelalbum. En het andere, de andere helft wordt juist meer up en meer energy en veel meer power. Maar ook in het Nederlands? Ook in het Nederlands, ja. Dus dat is opnieuw een nieuwe richting voor je? Want die eerste CD was, was ook wat, wat, wat, wat ja, ingetogener, mag ik misschien niet zeggen. Een beetje maar... bescheiden vond ik eigenlijk. heeft weinig bombarie. zo, van als je denkt van nou... Hè, um, Sommige muziek tegenwoordig klinkt enorm. Zo van door je strot Want Er is een bepaalde sound ook die dat heeft. Dat had het helemaal niet. Het was hele bescheiden met, met echte instrumenten. Dat was, was allemaal ja, bandjeachtig ingespeeld. En heel losjes. en heel Ja, hoe zeg je dat? Mm. En nu had ik bedacht, ik wil nu meer een pop cd weer maken. Iets nog meer in your face of geen niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. iets duidelijker eigenlijk gewoon. Ja, Had ik behoefte aan. Mag je zeggen <laughs> dat je dat je qua, qua sound teruggrijpt op wat je eerder gedaan hebt, de popmuziek, maar dat ja, de maar teksten... dan duidelijker. <laughs> ja, du ook ook vergeleken met je Engels Ja, materiaal. Ja. ja, want je je je je bent natuurlijk iemand, daar hebben we het de hele avond natuurlijk al over. Hè? Dat, dat durf jij, dat is toch wel een vraag die je jezelf vaak stelt. En vaak zeg je ja. En daarom zien we jou ook in allerlei gedaanten. En horen, je, uh, horen we je als, als een heel veelzijdige zangeres. Um, was je verbaasd dat durf jij aansloeg? Want dat kan ik me ook nog voorstellen. Dat je denkt, ja, uh, zitten mensen daar wel op te wachten... op de zoverste zover Nederlandstalige cd van weer een zangeres? Nou, er zijn meer Engelstalige cd's op de wereld. Dat sowieso. Die klinken... Ik word daar eigenlijk nu tegenwoordig, ben ik daar een beetje moe van. Zo van... Ik vind dat meer van hetzelfde, zeg maar. Ja, maar mensen kennen jou natuurlijk als Engelstalige zangeres. En dan komt ze ineens met Nederlands werk. Ja, daar heb ik eigenlijk niks mee van doen. Want ik maak toch gewoon op dat moment wat ik zelf dan denk van... Oh, dat is leuk. Of vind ik zelf mooi of grappig of interessant. Het is voor mij mijn persoonlijke zoektocht... Je, ik vind het moeilijk om rekening te houden met de mensen. Ik weet niet eens wie het zijn en waarvoor dan. Maar. Dus als. Ik hoop maar dat als ik iets mooi vind. dat er dan meer mensen zijn die het ook mooi vinden. En blijkbaar was dat zo. Uh, en ja, inderdaad. Je kan als je. Het is natuurlijk makkelijker voor de mensen. als je één soort ding doet. heel lekker duidelijk. Hoe duidelijker je bent, uh, hoe makkelijker het is. en hoe succesvol je zou kunnen zijn, in theorie. Uh, omdat dat. Commercieel gezien is dat een idee wat. Uh, ja. Wat, dat is nou eenmaal zo. Want, uh, ja. Heb je daar wel spijt van gehad? Dat je, dat je uh, meteen al uh, allerlei kanten van jezelf bent gaan laten zien... waardoor mensen jou inderdaad misschien moeilijker konden plaatsen in het begin. Nee, dat vind ik juist heerlijk. Want als je dat lang genoeg doet... Dan, dan heb je voor jezelf een enorme speeltuin gecreëerd. Daar pluk je nu de vruchten ja. van, als het ware. Ja, dat ik toch volgehouden heb. Omdat in het begin, al toen ik heel jong was, was het al van... Uh, uh, uh, ging ik al... Ik doe eigenlijk mijn hele leven al hetzelfde. Ik had op de lagere school al een bandje. En ging ik daarna naar klassiek violes. En ging ik daarna naar turnles. Daarna naar balletles. Daarna ging ik nog een uur hardlopen. En daarna nog tien boeken lezen. Ik was heel uh, uh, werklustig, zeg maar. Ik was ook overal geïnteresseerd. Niet zoals de meeste mensen op school... die het allemaal verschrikkelijk vinden. Ik had overal uh, belangstelling voor. En... Uh, uh, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja, ook in je vak. Uh, ja, dus... Uh, uh. En je probeert nieuwe werelden saai. te ontdekken. Nou Saai, dat komt niet in jouw woordenboek voor. Hè? Nee. Je probeert ook nee. nieuwe werelden te ontdekken. Dat was wel heel duidelijk in, in je vorige voorstelling. Cirque stiletto. Daarin profileerde je je in de grote zalen van Nederland... als een ware circusartiest. Met een, een, een messenwerpeg bijvoorbeeld. Waarvan nou, regisseurs... Het was Tarn... eigenlijk ook gewoon mijn show. Ik deed daar heel veel liedjes natuurlijk. En, uh, ja, met, maar je viel met ook op band. omdat je als acrobaat en als circusartiest... de meeste halsbrekende toeren uithaalde. Ja, het was een beetje een Beyoncé. Miet, circus, Meets uh, <laughs> Ellen Tendamme of zo. Of Madonna-achtige show, maar dan door Ellen John of zo. Ik weet niet. J jij ervaarde <laughs> het zelf niet als een circus show? Want je nou, moest er dat, wel dat, dingen voor dat, leren die je nog niet bij eerste waarschijnlijk. Nou goed, ik was uh, meer dan de helft van de show. Dus er komen er steeds acrobaten voorbij. En daar doe ik dan ook aan mee. Dat was natuurlijk de grap. Um, dat ik me op een oude dag nog steeds uh, in een spagaat kan... Uh, op drie acrobaten die me dan hoog tillen en zo. Dat soort grappen. Dat of turen je is daar de, goed voor de, geweest de, mok, dus. In, ja, en ik ben ook speciaal in training gegaan weer bij de circus school. Uh, om dat te kunnen doen. Maar wilde je dat aspect van het vak ook weer leren? Dat circus uh, dat circus? Ja, lezen? want ik dacht uh, misschien twintig jaar geleden. Inderdaad, doordat iedereen zegt, je moet kiezen. Je moet, jij moet kiezen. Ben je nou uh, dit of dat? Ik dacht, ja, hoezo? Weet je ik dacht, oké, okay, ik ben zangeres. Dan ga ik de singer-songwriter zijn, zeg maar. En ik deed verder weinig fratsen. En pas nu dacht ik van, ja, hallo, dat maakt het juist unieker. Uh, dat ik dat wel doe. Uh, want ja, wie loopt er nou op zijn handen? Of uh, tijdens een popconcert, als zanger, zeg maar. Ja. Dus uh, ik dacht, van, ja, stom. Had ik natuurlijk wel eerder moeten doen allemaal. Maar goed... Maar je moet ook uh, over grenzen heen stappen. Want je zei in een interview uh, rondom uh, dat circus-stiletto... dat je eigenlijk alles uh, wat met circus te maken had... eng vond om te doen. Dat je het toch wel deed, maar dat je het wel eng vond. Ja, nee. Pff, je moet er maar op vertrouwen dat iemand je op het goede moment uh, vangt. Er dus zijn van de momenten, laat ik mij blind achterover vallen. Of, uh, of de messen goed werpt. <coughs> nou, dat, als je de show hebt gezien, dan loop ik net op tijd weg. Maar goed. <laughs> Die um, Stanley Burlsen, de regisseur, die zei van ik durfde soms en, niet te kijken. Nee, er is ook een keer een ongeluk gebeurd ook. Vreselijk. Wat is er gebeurd Bijna, dan? Nou, er, er ging zo'n ding waar die vrouw, die wordt dan rondgedraaid. Het schoot los. Dus zij werd gewoon gecatapulteerd op een gegeven moment. Had, gelukkig ging het met messen en zo allemaal goed. Maar dat was echt een schrik. Maar heb je wel eens getwijfeld dat je dacht van dit gaat? Er gaan niet, heel heen. vaak dingen mis in het circus. Dat is dus zo. Omdat het is echt, het is live. Het zijn mensen die... Die vijf minuten die zij doen, daar hebben ze hun hele leven voor getraind om dat te kunnen doen. Maar dan nog nemen zij overal heel veel risico bij. En uh, ja, ik moet ook maar vertrouwen op die man die mij dan de nok in hijst. Dat die op tijd uh, op, ja, oplet als ik weer naar beneden kom of wat dan ook. Je hebt nooit getwijfeld? Jawel. Maar als je het gewoon vaak nog doet, dan denk je, ah, het zal wel. Ja, het zal wel, wel, goed. wel goed komen. Maar, maar de beantwoord, keer is dood heen, ja. beantwoord jij die vraag van uh, uh, durf jij uh, ook wel eens met nee? Ik durf het niet. Ik doe het niet. Nou, ik durf natuurlijk heel vaak heel veel dingen ook niet. Ik, ik weet eigenlijk niet wat, maar misschien dat juist wel heel kwetsbaar opstellen of zo, weet je, wel, dat soort. Oh, dat doe ik ook in, op deze CD Dat doe je met zo'n liedje als wat je net zo natuurlijk uh, bij uitstek, je kwetsbaar opstellen. Ja, maar ik denk dat, dat, dat ik dat uiteindelijk moeilijker vind. Ik weet, ik weet laatst, we hing ik nog boven de dam onder een luchtballon. En ik die heb je welke gelegenheid? Ja, dat was uh, de opening van Lichtjes, het feestseizoen en de Lichtjes op de Bijenkorf. Een soort van opening van... Uh, dat opeens gingen alle lampjes aan, mm -hmm. weet je wel zo. Dan vloog ik van het paleis naar de, de bijenkorf. Ja. <laughs> ik vond het heel leuk, want ik dacht, op de Dam. Hé, hey, wat een leuke plek. Nederland maar van dat vond boven. ik ook heel eng. Ja. Ik dacht van, jeetje, straks schiet iemand die ballon lek Of ik dacht van, ja, uh, de Dam is, is een verankert. openbare plek. Ja. Uh, en zei ze, nou, dan komt hij langzaam naar beneden. En toen zei ik van, wie had jullie allemaal eerst gevraagd? Of wie hebben we er allemaal nee gezegd? Nee, we dachten meteen aan jou, want niemand durft dit misschien. Ja, ik dacht van, ja, ja. oké. Okay. Uh, maar dat vond ik wel heel erg leuk ook, toch weer. Je moet je wel ergens overheen zetten. Want hoe, hoe, hoe neem jij je beslissingen... Uh... Die veelzijdigheid is duidelijk. Of dat nou dat Kamermuziekensemble is waarmee je nu op tour gaat. Of het nou een circus is. Of het nou de kleine liedjes in het theater zijn. Hoe neem je je beslissingen? Hoe bepaal je of je ja of niet, ja of nee durft? Um, uh, nou toch of het een beetje in de lijn ligt van je persoonlijke plannen of zo. Um, uh. Hmm, ik doe nu alleen een soort van grotere zalen en zo. Er was ook een soort plan, zo van nou, al die kleine rommeldingen. Ik ben altijd geneigd om overal ja op te zeggen, inderdaad. Dat uh, management wel eens zegt van nou, uh, laat die kleine uh, berateringen en festivalletjes of dingetjes, of vriendendiensten, doe dat nou eens niet, weet je wel. Doe nou gewoon grote, chique dingen. En, uh, zo van, doe alleen dingen die echt... Uh, ja, gewoon een beetje chic zijn op een mm -hmm. hoog niveau en probeer alleen dat te doen. Ik, vond, ja, ik vind het ook leuk om op de parade te staan of weet ik veel wat. Als het maar gezellig is ook, vind ik ook belangrijk. En luister je dat zien gemeenlijk dan naar niet. je management of niet? Nou, gedeeltelijk. <laughs> <laughs> Want enige eigenzinnigheid uh, dus is dus, je waarschijnlijk niet vreemd. Nou ja, dus dit past er goed in het plan van het management. Zo van, nou, dat is een chic orkest en dat is in mooie zalen, concertgebouw en... Ja, grote dingen, dat is, vonden zij dus een heel goed idee. En ik dacht ook, ja, het is een goed orkest, laten we dat doen. Ja, ja. Maar voor dat soort dingen word je gevraagd. Dus, dus gewoon ja of nee. En je moet net kunnen ook. En als je dan voor een film... Ik word ook voor andere dingen gevraagd, om toneelstuk. Dat doe je dan niet, omdat je denkt van ja... Dat is wel weer een heel zijspoor. Uh, het moet wel bij je passen. Het moet net dat jaar een beetje zo in de lijn liggen van je nieuwe cd. Of dat je denkt, kan ik hier mijn eigen liedjes in kwijt? Dat is eigenlijk het enige criterium. Vaak. Ja. Maar ook is het criterium, neem ik aan, het, het vertellen van jouw eigen verhaal. Want daar is het allemaal uit voortgekomen, zei je net. Al ja. vanaf je tiende jaar. Ja, inderdaad. Uh, meestal is het... Ja, het is steeds de afweging... Of je doet mee aan Andermans project... of je doet je eigen project met je eigen liedjes. Dat is waar je steeds de, de voer kunnen uitgaan. Ja, natuurlijk. en die keus maak je steeds vaker. Ja, ja. ja. eigenlijk alleen maar. Wie wil je een liedje gaan zingen? Ja hoor. En welk, welk liedje gaat worden? Hoor je het worden? Wordt het weer een liedje van het regende <coughs> zon? Um, dat zou ik ook kunnen doen. Ja, en welk wil je dan laten horen bijvoorbeeld? Een dramatisch lied, bijvoorbeeld? Ja, dat is mooi. Drama ik, ik hou heel erg van dramatische liederen. Ik lach, maar je bent er niet. Ik lach, maar je bent er niet? Ja, ik zie de tekst hier voor me. Dat belooft dramatiek. Kun je dat laten horen? Ik lach, maar je bent er niet. Van de nieuwe CD van Ellen Tendamme. Die moet nog verschijnen, trouwens. Het regende zon. Ellen Tendamme. Lentendamme, live in Casa Luna. Een liedje van haar nieuwe cd, Het regende zon. Lentendamme is ook in de tweede uur bij ons te gast. Dan treedt ze ook live op. Misschien nog met een paar liedjes van de nieuwe cd. Ik vind het mooie liedjes, man. Ja, dank je. Ja, het, uh, het uh, smaakt naar meer. En um, dan, uh, dan kunt u ook met ons meepraten trouwens in het tweede uur... over voorstellingen waarvan u zegt... ja, dat zou een voorstelling moeten zijn... Uh, over iets dat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven... dat zo bijzonder is dat er een film of theaterstuk van gemaakt zou kunnen worden. Die ervaringen, die uh, willen we graag van u horen. En wie weet, ziet u dan nog wel een rol voor Ellen Tendamme weggelegd in die mm -hmm. productie? U kunt nu al bellen, 0800-1121, 0800 kan naar Kazaluna.cv.nl en twitter ik kan met hashtag... Luna. Je gaat nu met Amsterdam Sinfonietta op, uh, op tournee. Die tournee duurt tot uh, 18 januari en daarna staat er weer een nieuwe grensverleggende voorstelling op het programma. Spits. Ja. Wat voor voorstelling wordt dat? Nou, dat wordt een in uh, samenwerking met Scapino Ballet. Dat is uh, moderne dans. Uh, Daar gingen we altijd mee uh, uh, die gingen we altijd naar kijken met school. Jullie <laughs> nee, ook? Nee, naar de niet in Groningen. Groningen. Oh, dus deze in Groningen niet? Nee, nou, nu terecht wel. Oh, gebrek in de opvoeding. Hmm. Afijn. Ah, um, ik heb daar inmiddels een paar keer mee opgetreden. Um, en ja, sinds Cirque Stiletto wil ik alleen nog maar iets met dans. Omdat ik het zo gezellig vind. <laughs> met zo'n groep. en Ja, ik hou ook van beweging. Ik dans ook mee. En, en zing en speel. en um, Het wordt een visuele show. Dus ik heb een band. Ik heb een groep dansers. En er komt een visueel... Uh, een, uh, beelden ook bij. Er komt een uh, heel groot scherm. Uh, waardoor het al met al een soort videoclipachtige voorstelling wordt. Maar extreem ook. Van heel klein, breekbaar, tot uh, met z'n allen heel groot. Het individu in de wereld gaat uh, een beetje over ontmoetingen. Uh, ja, allerlei ontmoetingen met mensen die dan je leven gaan bepalen, lijkt het, of... Uh, ja, het individu en de wereld. Ik weet niet, het is dan mijn wereld. Maar het belooft een, uh, ja, een visueel spektakel te zijn. En maar jij danst en zingt Ja. En is het jullie materiaal, het materiaal van jouw cd's... dat ja. centraal staat tijdens die voorstelling Ja, ja. Dat sowieso. Uh... Maar dat is dus weer samenwerken met kunstenaars... vanuit een totaal andere discipline. Wel een discipline ja. die je beheerst en waar je waardering voor hebt. Maar ook daar zullen weer uh, aparte wetten gelden... en aparte ja, regels gelden. Wat ik dus niet wil, is een showballet zoals Musical dat heeft. Dat Geen veren. Absoluut not. Dus het wordt uh, uh, echt wel in die zin uh, modern. Uh, ja, ik weet niet of je Scapino kent... maar die stijl is uh, ook wel specifiek... Um, ja, het is ook weer een soort van, uh, ja noem het maar, Beyoncé of Madonna meets... een Nederlands danstheater, zoiets. En dan, en dan met popliedjes in het Nederlands. Ja, het wordt het jaar van... Uh, ik hoop de... iets nieuws. Ja, ik hoop ja. dat het een soort nieuw genre is. En dan wil ik daarmee ook op festivals à la Lowlands, zou ik het liefst Met het, het complete Scapino ballet Ja, en ook uh, in Paradiso kom ik ook voor dit jaar. Ja, het is inmiddels nieuwjaar nieuw jaar. Uh, er komt ook een clubtour en dan zou ik het heel leuk vinden... om die, dat soort crossover dingen ook weer te kunnen doen om mensen ook uh, uh, in, in dat soort uh, zalen kennis te laten maken... met, met bijvoorbeeld dat scapino Ballet weer. Ja, met moderne dans bij popliedjes. Ja, ik heb ook geen idee. Ik bedoel, ik ben eraan begonnen. En dat, is, dat vind ik dan spannend. Je ja. hebt niks en er is een leeg vel papier... en allemaal mensen en een crew die staan te wachten. Wat gaan we doen? Nou, zoiets. En dat zijn we nu aan uh, het proberen vorm te geven. 10 februari is de eerste voorstelling in, uh, in Zutphen. Met Amsterdam Sinfonietta ben je vrijdag te zien in Groningen. Zaterdag in Zwolle, volgende week dinsdag in het Concertgebouw in Amsterdam. En verder nog in een aantal andere steden tot en met uh, 18 januari. En dan, ik zei het, al, je bent in de tweede uur ook bij ons te gast. Je treedt uh, live op en we laten uit eigen archief jouw versie horen van Ispien... van Kopf bis Fuß auf Liebe, Aha. aangesteld. Je zong dat ooit bij ons in het programma Volkspot. Dat was een voorstelling die echt toen diepe indruk op mij maakte. Daar gaan we het ook verder over hebben straks. En ik praat graag met u, met u als luisteraar. En dit keer wil ik, dit keer wil ik dus graag van u weten of u nou ooit iets heeft meegemaakt waarvan u zegt ja, het is echt zo bijzonder dat er een film of theaterstuk van gemaakt hmm. is, zou kunnen worden. En ten Damme kan ook als een soort eerste jury lid gelden natuurlijk, <lacht> hè, want zij heeft kijk op theater. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl en twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe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 Boek 1, aflevering 42, 1962. Ik herinner me een gesprek met jullie...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 Er is een man die hier woont, omdat hij het eerste gezicht aardig vond, maar die alleen maar kan kletsen over zijn keldersberoep. Over vrouwen, over, over kwalen. Verder ongelooflijk hoeveelheden koffie kan drinken. Al weken houd ik me niet thuis. Al weken houd ik me niet thuis. Ik heb inderdaad gezegd dat ik op reis ging. Sinds dus die tijd komt hij minstens om de dag eenmaal langs. Hij noemt me Franciscus. Franciscus, ben je thuis? Franciscus slaap je nog? Franciscus, hij zal zeker wel slapen.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 Hij heeft hem laten tikken door juffrouw Voshart. Kijk u maar. Die vee is van Voshart. Ik zie het, ja. Ik heb ook een brief van Van der Haar gehad. Hierbij stel ik u ervan in kennis dat wij voornemens zijn... u in verband met uw gezondheidstoestand te laten herkeuren door de Rijksgeneeskundige dienst, eventueel bezwaarschriftige liefde... binnen een week bij mij te doen inleveren... volgens de daarvoor bestaande procedure En van de haar directeur. En nu? U spreekt met Slofstra. Spreek ik met kantoorboek Handel Dijkstra? Ik accepteer het natuurlijk niet. Nou ben ik de kastkomer van mevrouw Groen. Ik heb drie jaar bij haar in huis gewoond. Maar in verband met mijn huwelijk ga ik maar 1 februari bij haar weg. Je wilt niet afgekeurd worden. Ik wil blijven werken. Nu, nu heeft die vrouw een raamadvertentie bij u gehad. Daar is iemand op gekomen. En nu verzorgt ze mij u te vragen de raamadvertentie weg te halen... omdat de mensen anders voor niks komen. Wilt u daarvoor zorgen? Daar klopt ook niets van. Dank je wel, Dijkstra. Volgens het ambtenarenreglement mogen ze maar pas na anderhalf jaar laten keuren...